2 uur. al met het NOS-journaal. Er zijn afgelopen week meer coronatests afgenomen dan in de week ervoor. Maar de animo lijkt wel af te nemen, blijkt uit cijfers van onder meer de GGD. Vorige week melden zich ruim 57.000 mensen voor een test. 8.000 meer dan de week ervoor. Maar vooral afgelopen weekend liep de belangstelling terug. Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich melden. Per dag kunnen 30.000 tests worden afgenomen.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 Over de invulling van de optreders is nog weinig bekend. Wel is al duidelijk dat Jean-Guy Macroy namens Nederland in de finale staat. Maar wel met een ander lied dan Grow, de inzending voor de editie van dit jaar die niet doorging. De slogan van het Songfestival blijft hetzelfde, open up. Het weer in het Noordoosten nog lang kans op buien. In de rest van het land droog en soms wat zon. Het wordt in het Noordoosten 19 tot 22 graden. In het zuiden kan het nog wat warmer worden.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 On jeans, and all heads turned 'cause she was the queen. <laughs> that change us if we notice when we look up sometimes they said i would never make it but i was built to break the mold the only dream that i've been chasing is my own so i sing a song for the hustlers trading at the bus stop single the kitchen talking to the driver about his wife and his children on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind she looked in his eyes in the mirror and he smiled one conversation a single moment the things that change us if we notice when we look up sometimes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 De verhuurder is verplicht om toeristenbelasting af te dragen voor elke betaalde overnachting. Een verhuurder is zelf verantwoordelijk voor het gedrag van zijn gasten... en moet overlast door bijvoorbeeld geluid, afval en asociaal gedrag van huurders voorkomen. Buren mogen de verhuurder erop aanspreken als zij vaker hinder ontvangen van de verhuur. De gemeente Zandvoort handhaaft streng op het niet nakomen van de regels. Bij overtreding kan er direct een boete worden opgelegd tot maximaal 20.000 euro.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 Ik ken een hele tentje Daar speelt een prima bandje En iedereen die kent je Hou je mond mee niks te maren Poets je schoenen kan je haren hey, hey, hey, hey, er is geen bal op de tv Alleen een film met door zee En wat dacht je van mij? een wiener roep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 Goh, dus we mogen niet mopperen, want het neft weer. Laten we hopen dat het ook zo blijft, hè. Je kwam alvast een beetje in de zonnige stemming door, als wat. Kijk of Albert-Jan ons ook in de zonnige stemming houdt, Albert-Jan. Nou, het belooft wel wat. Ja? Ja. Uh, nou, laten we eens even met vandaag beginnen. Nou, zoals u uh, zoals uh, kan zien, uh, schijnt uh, vandaag de zon flink. Vanmiddag komen wat stapelwolken tot ontwikkeling, maar het blijft in onze regio droog.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 Met, met alles erin op en aan, de focade die, die je ziet mm -hmm. en het silhouet, no. ja, die is in slechte staat. Yeah. Ja, en zo slecht dat je daar eigenlijk uh, dat alleen maar kan kan waarschijnlijk kan oplossen door door dat te vervangen. Mm -hmm. Of mm -hmm. te, zodanig te renoveren. Nou, daar, daar zegt dat rapport over. Nou, dat, en wij zeggen dat is nogal een uitdaging uh, om, om dat dan te doen. Mm -hmm. Op het moment.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 En, en, en ik ben wel van mening dat je in, sta, in staat zou moeten kunnen zijn om, uh, om het zodanig uh, te maken dat het gewoon, tegenwoordig kunnen ze gewoon iets exact nabouwen. Uh. Dus wat dat betreft moet dat niet echt een probleem, ik zie dat niet echt als een groot, echt het grootste probleem. Ja. Uh, wat is dan is wel een uitdaging. Wat, ja, ja, wat is dan wel het uh, probleem? Ik, ik zie geen problemen. Oh, je ziet geen problemen. De, de, de proble het probleem is dat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 En dan aan de aan de omwonenden op wie dat ook wil. Ja, en dan wordt dat getoetst door een uh, bezwaarschriftencommissie. En als ze daar weer niet mee eens zijn, kunnen ze altijd weer in hoger beroep. En dan gaat uh, dat, is, dat is de normale procedure. Maar de gemeente gaat daar niet extra invloed. Gaat niet weer een prijs vragen. Want dat, dat traject hebben we nou uh, drie keer gehad. Hm? Nou, iedereen weet de resultaten daarvan. Dus ik wij hopen eigenlijk dat het, uh, ja toch, uh, ik denk dat het.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 Dat was Jaap Koper in gesprek met wethouder Bluis. We gaan op naar het nieuws en weer van drie uur doen we met de Final Countdown.